Gerdie met het NOS-journaal. In Sarajevo heeft president Erdogan van Turkije een toespraak gehouden. Hij zei dat sommige Europese landen proberen verdeeldheid te zaaien... onder het Turkse volk. En hij riep zijn aanhangers op hun invloed uit te breiden... in de landen waar ze wonen... door een actieve rol te spelen in de politieke partijen daar. Duizenden Europese Turken waren naar Bosnië gekomen voor de bijeenkomst. De enige campagnebijeenkomst van Erdogans AK-partij buiten Turkije... in de aanloop naar de verkiezingen op 24 juni. Duitsland, Nederland en Oostenrijk hebben Turkse campagnebijeenkomsten verboden. Radio 5 presentatrice Tineke de Nooi krijgt de ere reismicrofoon voor haar hele oeuvre. En verder zijn ook de nominaties voor de zilveren reismicrofoon bekendgemaakt. De kanshebbers zijn de Radio 1 programma's De Taalstaat en Vroege Vogels en de jongere zender Phoenix.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 Simon Yates heeft zijn voorsprong op Tom Dumoulin in de Giro d'Italia nog verder vergroot. De leider van het klassement won de vijftiende etappe en dat is zijn derde ritzegen. Het verschil tussen de Brit Yates en Dumoulin is nu twee minuut elf. Morgen is een rustdag. En de Graafschap keert na twee jaar terug in de Eredivisie. Na gelijkspel in Almere won de Graafschap thuis met 2-1. Ook FC Emmen speelt volgend seizoen in de Eredivisie voor het eerst in zijn bestaan. En Sparta degradeert naar de Jupiler League. Het weer. Vanavond in het grootste deel van het land zonnig. Tot zeker negen uur nog boven de twintig graden. Er zijn wel wat stapelwolken. In het zuidoosten vallen buien. Morgen weer geregeld zon ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Dennis Mooij van de ANWB Er zijn nu geen meldingen van files. U luistert naar ZFM Klassiek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 Yeah. heel aparts nu. We gaan verder met Minio. En dat is een variatie op een Japanse volksmelodie. Eh, gemaakt door Carlo Domeniconi. Of Domeniconi zal het misschien zijn. Het wordt gespeeld door Celil Refik Kaya. En die speelt het op gitaar.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 de vijftiende. Behalve de, gitaar, de luid speelde hij ook nog gitaar. En was hij ook nog zanger en componist. Niels Monkenmeer speelt viool En Andreas Arendt speelt op de Theorbo.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 Goed, nou, dat was een uh, stukje Theorbo. Uh, we gaan nu verder met de uh, vioolsonate nummer 3 in d minuur opus 108, deel 2, het adagio van Johannes Brahms. En circa Lisa Kraakman, uh, nee, ik zeg het helemaal verkeerd, sorry. Sirka Lisa Pilch speelt viool en Tulja Hakila speelt piano. Thank you.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 Thank you.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 Thank <laughs> you.